Middernacht, zaterdag 31 december. Mark Visser met het NOS-journaal. In Rotterdam woedt een grote brand in een seniorenflat in de wijk Kralingen. Even na 11 uur is het vuur ontstaan. Twee flatwoningen op de derde verdieping van het complex staan in brand. De hele etage is ontruimd. Zeven bewoners hebben veel rook ingeademd en worden ter plekke behandeld.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 Dit was ook een van de vele titels van zijn vader. Het failliete aviodroom in Lelystad kan mogelijk een doorstart maken. Twintig partijen willen een stichting oprichten... om de collectie vliegtuigen te beheren. Het zijn fondsen, verenigingen, particulieren, bedrijven... en de gemeente Lelystad. Redding van het park kost volgens de verantwoordelijke wethouder... van Lelystad een paar miljoen euro.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 Voor de Europese beurzen was 2011 een slecht jaar. De AEX-index in Amsterdam verloor 12%. Procent. In Frankfurt en Parijs waren de verliezen met 15% en 18% procent nog groter. In Londen bleef de daling beperkt tot gemiddeld een kleine 6%. Procent. Het weer: vannacht bewolkt en regen. Overdag is het grijs en druilerig. Middagtemperatuur tussen de 5 en 10 graden. Ook morgennacht tijdens de jaarwisseling blijft er kans op wat regen. Dit was het NOS-journal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Colette van der Ven. Welkom, luisteraar, bij deze laatste nacht van het Naar. Ze zijn de afgelopen dagen, weken eindeloos de krant, de radio, de televisie gepasseerd. De soms sombere, soms dramatische terugblikken op 2011. Het is treurigheid troef, lijkt het soms. Maar gelukkig, er is nog steeds het antwoordapparaat. Er is één nieuw bericht.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 Daar ja. moet je heel erg lang over nadenken. Nou, dat klopt. Ja, kijk, uh, het was mooi opstaan. Want we hadden het vooruitzicht dat we uh, dit weekend uh, op vakantie zouden gaan. Dat doen we altijd. Dat is een mooie traditie. Met goede vrienden. Dat we die dan uh, doorbrengen, het auto nieuw. Uh, ergens in het land. Alleen ook al vrij snel bleek dat uh, de motor ermee ophield. We hadden dus autopech. Dus uh, dat, dat, dat lichtpuntje, dat was dus, uh, was dus even zoeken. Maar uiteindelijk... Uh, zijn we op de plaats van bestemming aangekomen. En, nou ja, het is helemaal goed gekomen. het was, toch maar het voor was de man dus even van... zwoegen uh, voor, een, uh, voor een optimist, zou Precies. ik zo zeggen. Ja. de man van het boek van de optimisme... Ja. die had er toch even last van vanochtend. Ja, Sebastian Valkenberg. Filosofie mag zich de laatste jaren verheugen in een toenemende populariteit. Uh, filosofische avonden in cafés en debatcentra... Uh, duiken als paddenstoelen uit de grond. Er is een rage in Denkreizen naar Griekenland, de bakermat van de filosofie. Het aantal lezers van Filosofie Magazine groeit gestaag. Dikke delen wijsbegeerden in de schappen van het kruidvat... zijn binnen de kortste keren uitverkocht. En bovendien zijn columnisten in dagbladen steeds vaker filosoof. En dat gold tot voor kort ook voor jou, Sebastian Valkenberg. Want jij zat bij trouw en inmiddels zit daar een vervanger... En dat was om de diversiteit, niet omdat je niet uh, gewaardeerd werd om je bijdrage. Um, hoe verklaar jij die toenemende interesse? Um, ik denk dat um, er een bepaald type vraag is die mensen zich vermoedelijk altijd al stellen. Hè? Ik zou maar zeggen: het waarheen, waarvoor, de grote vragen des levens, laat ik het zomaar uh, zeggen. En heel lang zijn die vragen voor een belangrijk deel ook voor rekening gekomen... van de religie, de kerken, die zeiden wat de bedoeling van het leven was. En dat is natuurlijk in de loop van de tijd... toch wel steeds meer een braakliggend terrein geworden met de secularisering. Uh, maar dat betekent niet dat die vragen nu opeens zijn verdwijnen of de behoefte aan, aan antwoorden. Um, en ik denk dat ja, daar denk ik dat filosofie een belangrijke rol in speelt. Ik denk niet per se dat filosofie een vervanger is of een ander soort vorm van religie, maar het helpt je net op een, op een gestructureerde manier nadenken over ja, hoe, hoe moet een, een samenleving eruit zien. Uh, wat is rechtvaardigheid? Ja, wat ik al zei, de grote vragen des levens. En wat is dan de meerwaarde van de filosofie... boven bijvoorbeeld de sociologie of de psychologie? Ja, ik denk... Um, wat ik al zei, dat ook vooral de meerwaarde kan zijn... Uh, dat op gestructureerde wijze, uh, wat ik daarnet zei... filosofie is voor mij denken over denken... een heleboel uh, activiteiten... Daar uh, hebben we handleidingen voor. Als we een, een gerecht gaan koken, dan pakken we er eerst een kookboek bij. Als we uh, gaan hardlopen, rennen, daar hoort ook een bepaald schema bij. Uh, nou ja, een andere activiteit, typisch menselijke activiteit ook, is denken. Alleen, ja, dat doen we allemaal. Uh, ik zou willen zeggen onwillekeurig. Maar het is ook daar dat er bepaalde... Denkregels zijn. Je kunt beter en slechter of misschien moet ik zeggen slordiger denken. En ik denk daar komt de filosofie om de hoek kijken. De filosofie leert ons denken. En ik denk ook op die manier dat ze wetenschappen... want dat was je, je vraag inderdaad, hè, waarom de sociologie niet... waar ze de vakwetenschappen ook, ook een bepaald uh, begrippenapparaat aan kan rijken... Waar, uh, nou ja, waar die hun voordeel weer mee kunnen doen... Dus de sociologie bijvoorbeeld gaat aan de slag met vragen als... hoe gelukkig zijn we? Of uh, wat is de staat van, van het land? De filosofie doet als het ware een stap terug. En die vraagt zich af, wat is dat eigenlijk? Geluk? En, of uh, en, een, een samenleving, uh, ja, rechtvaardigheid. Wat is dat eigenlijk? En wat is dan een, je noemde net, een, een betere manier van denken... en een slechtere manier van denken? Laten we even die vraag nemen, wat is dat geluk? Um, een ander woord wat ook veel bij jou voorkomt is gedachte-experiment. Um, kun je die twee combineren om achter te zien te komen... wat voor een filosoof geluk is? Even denken, hoor. Um... Nou, ik denk... En, en dan haak ik aan bij een oudere definitie van Aristoteles... die zei, gelukkig zijn is gelukt zijn, geslaagd zijn... Maar ik denk als je dat... Dus daar zit ook een, uh, een, een, een soort appel uh, tot, tot ja, voortreffelijkheid in. Uh, als je dat terugkoppelt naar de, de filosoof. Hè, wanneer is die gelukkig? Dat, dat was, was je vraag. Dan denk ik inderdaad... Als je een mooie gedachte ontwikkeld hebt. Bijvoorbeeld hè, die, die, dat gelukt zijn waar ik het er net over had. En dat herken ik ook wel bij mezelf. Als ik een... een Redenering op papier heb gezet en ik denk van ja daar staat hij toch maar mooi ik denk van dat, dat dat herken ik dus wel wat Aristoteles zegt gelukkig zijn is gelukt zijn dat is zit een redenering, moment van slagen in noem ze een redenering die jij op papier hebt gezet waarvan je dacht ja dat is hem uh, moet ik even denken hoor Want het is nu even vakantie dus uh, <laughs> er komen niet zo de laatste tijd niet heel veel uh, Mag ik die nog even parkeren, dat we daar nog op terugkomen? we even. Ja. We gaan straks met um, behulp van um, het fenomeen gedachte-experiment... vooruitkijken naar 2012. Maar we gaan eerst even um, met jou als filosoof terugkijken naar 2011. Um, wat springt er voor jou uit? Wat ligt erop? Nou, ik denk... Uh, er is natuurlijk ontzettend veel uh, gebeurd... Um, het was een, uh, ja, ook, ook wel een, een, een, een somber jaar, een crisisjaar. Daarmee zeg ik, uh, of laat ik zo zeggen, dat is een behoorlijke open deur. Maar ik denk, wat, wat is nou kenmerkend geweest voor het afgelopen jaar? Dan zou je volgens mij wel kunnen zeggen... dat het een pittig jaar was voor het liberalisme, de liberale democratie. Um, 1989, hè, dat was zeg maar echt zo'n zo zo wonderjaar voor het liberalisme, de val van de muur... de liberale democratie die juist oprukte. Ik denk niet dat 2012 per se het fotonegatief was van 1989. Maar ik denk wel dat het uh, ja, behoorlijk in verdrukking is, uh, is, is, is gekomen. En ik denk ook op verschillende manieren, van verschillende kanten. En nou ja, als, als ik een voorbeeld mag geven... Uh, nee, de de eurocrisis. We kunnen er volgens mij bijna niet omheen om ook die ter sprake te brengen. Dat is enerzijds natuurlijk een crisis die over geld gaat, over euro's. Uh, tegelijkertijd denk ik niet dat het alleen maar een economisch of financieel verhaal is. Het heeft denk ik ook van begin af aan ook een, een ja, politieke component gehad, die uh, men ook behoorlijk heeft onderschat. En um, nou ja, dat is, denk ik, wat eigenlijk al langer sluimerend aanwezig is geweest... dat Europa, de EU, eigenlijk leidt aan een uh, democratisch tekort. En dat is afgelopen jaar ja, echt behoorlijk hard naar buiten gekomen... om het maar heel concreet te maken dat uh, eigenlijk uh, mensen als Berlusconi... Uh, premier van Italië of ex moet ik inmiddels zeggen... Papandreou uh, van Griekenland... zijn eigenlijk naar huis gestuurd onder druk van Merkel en Sarkozy. Nu gaat het mij er niet zozeer om dat er geen politici naar huis mogen worden gestuurd. En ik ben verder ook geen fan van Berlusconi of iets dergelijks. Maar uh, dat naar huis sturen, dat is wel een essentieel ja, onderdeel van, van ons maatschappijtype dat het gebeurt volgens de juiste procedures, Dus dat bevolkingen mogen zeggen over hun politici... maar ja, zo zijn wij niet getrouwd. Uh, iemand anders graag. Maar dat is dus niet gebeurd. Uh, je ziet dus dat er eigenlijk vanuit Europa... en wat je eigenlijk zag gebeuren was ook eigenlijk wel het, het idee... Uh, dat ja, met het oplossen van die eurocrisis... was het toch eigenlijk ook een beetje, beetje hinderlijk dat die dat die papandreou het uh, parlement wilde raadplegen. Ik vind, nou, er ontstond een beetje zo'n stemming... dat democratie toch eigenlijk best een hinderlijk ding was. En ik denk dat dat gevaarlijke dingen, gevaarlijke sentimenten zijn... waar je heel waakzaam voor moet zijn. Dus, nou ja, in, in, in dat opzicht denk ik... Um, of in, dat is een, in één opzicht waar, waar, uh, waarvan ik denk... heeft het liberalisme, liberale democratie, ja, het, het zwaar. Je laatste boek heette uh, Geluksvogels... Of, of waarom we het nog nooit zo goed hebben gehad. Hadden. Uh, ligt er eens iets uit uh, wat in het verlengde daarvan ligt... het afgelopen jaar? Nou, ik denk uh, een heleboel van wat ik daarin beschrijf... dat het ook afgelopen jaar nog steeds gold van... ja, we zitten in een crisis en het is zeer onzeker... Uh, of en hoe we daaruit gaan komen. Um, nou laat ik een voorbeeld noemen... Um, een, een, een um, hoogleraar sociologie die veel onderzoek doet... naar geluk, hè, hoe gelukkig zijn wij die uh, komt tot de conclusie dat in Nederland... Uh, dat wij gemiddeld 60 gelukkige levensjaren uh, tellen. Um, ik denk niet dat dat afgelopen jaar nou vreselijk veel anders is geworden. Um, en ik vind ja, dat is toch wel een verworvenheid. een verworvenheid waar ik ook op inga in mijn boek. En nou ja, dat is eigenlijk des te in het oog springender, als ik het zo mag zeggen... als je bijvoorbeeld afzet... Uh, tegen een land als Zimbabwe. Uh, waar men gemiddeld 12,5 jaar gelukkig is in een mensenleven. Dat is opvallend dat je dat nu zelf noemt. Want het viel mij op dat je... Um, jouw hele verhalen, waarom we uh -huh. het nog nooit zo goed hadden. Dat gaat wel heel erg op voor de westerse samenleving. En kun je in een globaliserende wereld je daartoe beperken? Uh, kun je nog zeggen, we hebben het goed. Uh, en daarmee een, een, een, een soort... Appeltaart, of noem je dat een punt uit de taart snijden. En dan zeggen hier, dit noemen wij wij. Want, snap je mijn vraag? Ja, ik snap je vraag. Um, maar tegelijkertijd, ook in een geglobal, of, uh, ja, geglobaliseerde wereld, zijn er natuurlijk nog steeds hele grote verschillen overal ter wereld. En dan heb ik het niet per se over economische verschillen verschillen, Maar ook culturele verschillen, maatschappijtypes, uh, noem maar op. En ik denk wel van ja, het ene uh, maatschappijtype um, biedt een, een, een beter palet aan voorwaarden voor geluk dan het andere. Dus we leven in een wereld die globaliseert, maar dat betekent niet dat alles uh, het Zelfde is. Nou, Ik zou bijna zeggen, als je het hebt over de wereld... Um, en, en dan een titel voor jouw boek... dan zou ik eerder zeggen um, Pechvogels... of Waarom we het nog nooit zo slecht hadden, dat is een overdrijving. Maar ik denk daarbij ook aan um, de filosoof Ronald Wright. Die zegt, uh, we hebben nog steeds verschillende culturen... en wat jij net ook zegt, verschillende politieke systemen. Maar op economisch niveau is er slechts één grote beschaving... die zich voedt met het natuurlijke kapitaal. En wij voeden, waar wij ons mee voeden gaat ten koste van andere landen. En dat is een soort... Dat zijn van die... Um, ik vergeet steeds het woord die die... Uh, content, uh, nou, dat, dat is in ieder geval één geheel. Nou, ik vraag me dus af of dat per se zo zit. Alsof je... Uh, hiernaar kunt kijken als naar een groot, grote taart. En hoe groter de punt is die wij pakken... des te kleiner die van uh, andere mensen. Dus dat onze welvaart per se ten koste zou gaan... van andere landen, culturen, groepen. Als je kijkt naar de... de um... Ik heb toevallig twee films gezien. Eén over um, bloedmobieltjes. Um, dat wij onze um, mobiele telefoons financieren met mineralen gewonnen in Afrika. Um, ten koste van de mensen daar. Um, Andere film over vis. Dat wij um, de rijke vis hierheen halen ten koste van de visproductie daar. Wat ik eigenlijk bedoel is, die hele wereld is één groot interafhankelijk uh, systeem waarvan wij het beste plukken. Nou, ik, ik zal niet ontkennen dat er, dat er misstanden zijn. Ik bedoel, laat, laat ik dat voorop stellen. Tegelijkertijd denk ik wel dat die, dat systeem van onderlinge afhankelijkheid uh, er juist ook voor hele grote delen van de wereld, ik zal hem zeggen, ook, ook buiten, de, buiten het Westen ervoor gezorgd hebben dat die juist ook in welvaart ontzettend omhoog gaan. Uh, kijk, een land als China bijvoorbeeld. Dat is niet dankzij het communisme uh, dat ze hebben gehad... dat ze nu een opkomende economie zijn. Maar dat is juist doordat ze aansluiting zoeken bij de wereldeconomie. Met inderdaad een grote vraag vanuit het Westen. Dus... Ik denk dat het de model te simpel is van. Uh, enerzijds heb je het Westen, het rijke Westen, dat parasiteert op, ik zal hem zeggen, de arme rest van de wereld. Nou, las ik bij diezelfde uh, filosoof. Ik weet niet of je hem kent, Ronald Wright. Hij heeft het beste boek van vorig jaar geschreven. Oké, okay, nee. Nice. Uh, en en uh, uitgeroepen door de New York Times. En hij zegt. Um, als de kloof tussen arm en rijk dezelfde was gebleven... als in het jaar dat koningin Victoria stierf... dan waren nu alle mensen tien keer beter af. Want de economie is verviervoudigd. Maar in werkelijkheid is het aantal mensen... dat nu in zeer armoedige omstandigheden verkeert... even groot als de hele wereldbevolking in 2010. Het is een beetje een ingewikkelde som misschien. Maar... Dit kun je toch moeilijk vooruitgang noemen. Dit kan niet een onderbouwing van jouw optimisme zijn. Nou, ik denk um, dat je niet pas optimist kan zijn... als er geen enkele armoe meer is. Ik beweer ook nergens in mijn boek... dat er zoiets bestaat als perfectie. Een soort paradijs waarin, uh, ja, wat ik al zei... armoe niet meer bestaat en uitgeroeid is... Waar ik wel op wijs, is dat er volgens mij vooruitgang bestaat. Dat is volgens mij een vooruitgang die voetje voor voetje geboekt wordt. Stapsgewijs zich voltrekt. En hoe ziet die vooruitgang eruit? Want je hebt natuurlijk tal van terreinen. Als je het hebt over, over vooruitgang, waar zie je die zich manifesteren met name? Ik denk op verschillende terreinen. Ik denk uh, nou ja, toch wel degelijk economisch... Uh, we zijn rijker geworden met z'n allen. Uh, en dat bedoel ik dus niet alleen op het Westen... maar ook inderdaad een land als China met z'n 1,1 miljard inwoners. Landen als India. Uh, en daar vallen een... dan ook een paar landen buiten. Ja, dat, dat, dat, dat is helemaal waar. Uh, maar goed, ik denk dat zal je per land ook moeten beschrijven... van hoe dat dan, uh, dan komt... Um, dus ik, ik denk inderdaad economisch, op economisch terrein. Maar ik denk toch ook wel dat die vooruitgang geboekt is... Uh, op technisch gebied bijvoorbeeld. Het feit dat we langer leven. Dat uh, de kindersterfte is uh, teruggebracht uh, met indrukwekkende cijfers. Um, ik denk ook toch wel in moreel opzicht... Um, een titel, of laat ik zo zeggen, een auteur die met de binnen schiet... is Steven Pinker. Uh, auteur die net een nieuw boek heeft geschreven. Volgens mij heet dat Mijn... boek Mijn Betere Ik. Ons Betere Ik, Ons ja. Betere Ik. Ik heb het nog niet gelezen, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Maar volgens mij is zijn belangrijkste stelling ook... Uh, dat als je de geschiedenis bekijkt... dan zijn we gaandeweg ja, toch steeds meer ons gaan uh, afkeren van lijden... Uh, uh, nou ja, als, als je bijvoorbeeld kijkt wat er de afgelopen, vooral de 20e eeuw, is gebeurd... is uh, ja, dat we een, een, een soort internationale taal zijn gaan spreken. Alle landen, of in elk geval de meeste landen ter wereld. En het is de taal van de mensenrechten... waarin we zeggen dat uh, alle mensen recht hebben op een eerlijk proces. Uh, in principe martelen we niet. En ik weet meteen in, in, in de praktijk, uh, of laat ik het zo zeggen... De praktijk steekt daar af en toe schril bij af. Maar uh, we hebben tenminste iets waarbij dat schril tegenaf steekt. Ik denk dat dat al grote, verantwoor of, uh, uh, uh, grote vooruitgang is. Dus niet dat we meer inderdaad als, als er uh, een, een, een misdadiger is... of iemand waarvan we denken dat hij iets heeft gedaan... dat we naar het Marktplein hollen... om hem daar uh, op te hangen onder het gejoel van de menigte. Maar dat we zeggen dat zo iemand... Verdient het proces. Maar de gruwelijke uh, gruwelijkheden van de 20e eeuw waren natuurlijk ook van zo'n massieve omvang. dat er ook een antwoord moest komen in de vorm van instituties, in de vorm van rechten, in de vorm van. Um, het was dan wel niet meer het marktplein waar we mensen ophingen. Maar het was wel uh, concentratiekampen waar we mensen vergasten. Het was wel een atoombom die we lanceerden. Dus tegenover die gruwelijke moest ook onverbiddelijk een antwoord komen. Dus dat vind ik altijd het ingewikkelde over um, ook zijn visie op vooruitgang. Het is wel vooruitgang na een hele diepe uh, neergang... Nee, van, vanzelfsprekend uh, heeft zich dat voltrokken. Maar ik denk niet dat dat uh, een, een um, argument is... tegen het bestaan van vooruitgang. Um, ja. het, het is ja? grappig, jullie... Um, <coughs> jij gebruikt in je boek op een gegeven moment de mythe van Prometheus... Ja... De, de hoofdgod die het vuur aan de mensen, die het vuur van de goden rooft en aan de mensen geeft. En dat zie jij als een, een belangrijk element van vooruitgang. Ook een belangrijk uh, aanzet tot deugd. Uh, Ton Le Maire, cultuurfilosoof, haalt precies die um, um, mythe aan. Omdat hij zegt: daar zit ook het gevaar. Um, het is alsof jij de technologie als een, een vooruitgang in zich. Beschouwt. En alsof je de, um, de, de um, ja, moreel laakbare kanten die eraan vast zouden kunnen kleven, uh, wegzet. Zou dat kunnen? Kun je een concreet voorbeeld noemen? Nou, dat, in, in het voorbeeld van die technologie zijn mm -hmm. we natuurlijk ook in staat geweest om een, een atoombom te maken. Oh. Um, technologie is niet per definitie vooruitgang. Technologie is een neutrale nee, ontwikkeling. Nee, maar dat, dat zeg ik ook nergens in mijn boek. Dat technologie al zodanig goed is. Waar ik mij vooral uh, tegenkeer... is een opvatting die je heel sterk aantreft bij uh, Adorno en Horkheimer. Die op een gegeven moment de dialectiek der afklering hebben geschreven. Dialectiek der verlichting. En die eigenlijk zeggen van... Uh, die verlichting is op een gegeven moment 18e eeuw, eind van de 18e eeuw ontstaan. En uh, daarmee hebben we geprobeerd om de wereld in onze uh, macht te brengen. Om een klein beetje greep op het lot te krijgen. Maar eigenlijk is zij omgeslagen in het tegendeel. En zijn wij een, een, een uh, slaaf van die techniek geworden. En ik denk dus niet zozeer uh, dat ik het... Uh, eventuele gevaren van de techniek onderschat... waar ik mij vooral tegenkeer... is dat zij wel erg uh, de negatieve kanten zwaar aanzetten. Dat zij een blinde vlek hebben voor toch ook de zegeningen van de techniek. Want zo zou ik het echt wel willen noemen. Nee, wat ik er net noemde, die kindersterfte. Uh, ja, dat, dat vind ik een heel groot goed. En ik zou dat toch ook... Uh, als je dat geen vooruitgang meer mag noemen... Ja, dan weet ik ook inderdaad niet meer wat, wat waar het begrip dan uh, op van toepassing is. En zo zijn er natuurlijk nog tal van voorbeelden te noemen. Maar um, het, het lijkt alsof jij het accent legt op de creativiteit... en niet op de destructiviteit, als ik het zo uh, mag formuleren. Ja. Zit daar niet een... een gevaar verborgen? Nou ja, laat, laat ik een, een... een voorbeeld noemen... waarom ik ook denk dat... Uh, dat je daar het... accent op kunt leggen. Um, in 1971, 72 verscheen het rapport van de Club van Rome. Waarin ze zeiden... Uh, beste mensen... Uh, het moet radicaal anders, want binnen een aantal jaar zijn onze natuurlijke hulpbronnen uitgeput. Uh, waaronder inderdaad de olie. Ze zeiden, ja, de jaren negentig, dan is het wel zo'n beetje klaar met de olie. Nou, de jaren negentig kwamen en de oliebronnen waren helemaal niet uitgeput... Ze hadden allerlei ingewikkelde formules toegepast. Uh, zoveel reserves waren er nog. En dit was de behoefte. Zoveel mensen op aarde. Nou, Dat was een simpele rekensom. In de jaren negentig moest het op zijn. Waar zij uh, te weinig aandacht aan besteden... was juist de rol van de techniek. Dus inderdaad allerlei uh, toepassingen... die maken dat we uh, dieper kunnen boren... uit teersanden ook olie kunnen... Uh, uh, winnen. En uh, dat, dat, daarmee zeg ik dus niet dat de voorraden oneindig zijn. Uh, die methodes zijn ook niet onproblematisch in de zin nou ja, dat er ook echt het gevaar van milieuvervuiling aankleeft. beschrijf ik ook in mijn boek. Maar ik denk wel dat je die factor dat, dat we geneigd zijn om die snel over het hoofd uh, te zien. De factor van de techniek, ja, en inderdaad de, de creativiteit. En ben je niet bang dat we soms de factor angst. dat we. dat bronnen uitgeput raken of dat, uh, dat we die te snel over het hoofd zien? Dat angst ook een preventieve werking heeft, namelijk dat je gaat nadenken en dat je over herverdeling gaat nadenken en dat je over misschien. <tus> um, uh, het oppotten gaat nadenken. Dus dat je maatregelen neemt om iets voor te zijn. Daar kan angst ook een rol in hebben. Ja, Ik weet niet of dat... Bedoel, het, het, ja, het lijkt me goed om vooruit te kijken, maar dan zou ik er toch voor pleiten om dat op een iets kalmere, rationelere manier te doen dan op een uh, nou ja, manier die is geïnspireerd op angst. Uh, dat uh, neigt ook al gauw naar een soort irrationalisme, uh, vind ik. Maar ik, ik ben het mee eens, inderdaad, dat het goed is om vooruit te kijken. Om te kijken hoe we dingen kunnen veranderen. Angst is een mooi bruggetje naar muziek. Ja. Laten we gaan luisteren. MUZIEK Per me pal mi turmende Cadari, non te scordar che t'ha giurato giore cada non te scordar Cadari. Cada rica e pena digere sto parla come me da spasme Tu non ci pensas, stu dolore mi Tu non ci penses, tu Non tieno Dai pillado a vida minha tu teu passado não te ven seguir Van Sebastian Valkenberg. Sebastian, wat heb je ons laten luisteren? Nou, van oorsprong is dit een uh, oud-Napolitaans volkslied volgens mij. Uh, Core en Grato, is veel gezongen door eigenlijk heel veel uh, Italiaanse opera sterren, uh, Die Stefano, Pavarotti. Alleen hier wordt hij gezongen door een van de hoofdpersonen uit uh, De Sopranos. De beroemde televisieserie De Sopranos. En ik vind het eigenlijk wel een hele mooie, sobere, uitgeklede versie van dat, uh, van dat lied. Heel ontroerend ook. Als je, het, uh, als je de, de scène ziet, wordt gezongen door een uh, oude, breekbare man. Die verder zo fout is als de pest. Maar op dat moment even niet... Uh, volgens mij is het de, de oom van Tony Soprano de, uh, de hoofdpersoon. Dus ja, de, nee, de, ja en, en een serie die ik met veel plezier heb, uh, heb bekeken. Dus vandaar eigenlijk. Ja. We hadden het uh, voor de muziek over, over angst, over um, ontwikkelingen, over groei, over uh, samenhang. Um, wat zou nou. We hadden het ook over gedachte-experimenten. Als jij nou een vrolijke voorspelling voor 2012 zou moeten doen... waar richt die zich dan op? Een vrolijke voorspelling voor 2012? Ja, jij bent tenslotte de optimist, een van de weinige optimisten onder de filosofen. Dus daar moeten we ook gebruik van maken. Nou, ik zit te denken. Ik bedoel, in, in, in veel opzichten wordt uh, 2012 een pittig jaar wordt ons steeds volgehouden En nou, dat lijkt me uh, ja, ook, ook onvermijdelijk. Ik kan me ook voorstellen dat we wellicht uh, nou, van, van de nood een deugd kunnen maken. In die zin dat nee, de overheid moet, uh, zich moet, moet, moet minder moet uitgeven... moet zich... Dus misschien ook herbezinnen op haar kerntaken. Wat moet ze wel doen? Maar vooral ook, wat moet ze niet doen? Dus ja, als we het hebben over een, een positieve voorspelling voor 2012... dan ja, ho hoop ik dat dat op die manier wordt aangegrepen. Dus dat het niet alleen maar op een boekhoudkundige manier gebeurt. Uh, het uh, herstructureren van de financiën, zoals het zo mooi heet... Maar dat men zich ook de vraag daarachter, ik zou bijna willen zeggen de filosofische vraag daarachter, wil stellen. Van wat, wat betekent dat eigenlijk een, een, een overheid? Wat doen we wel en wat doen we niet? En ik denk dat het in die zin ook uh, de langere termijn zijn, vruchtbare, of, uh, zijn, uh, zijn vruchten af zou kunnen werpen. Door toch ook uh, ja, het, het uh, vertrouwen van de burger weer enigszins te. Herstellen. Dat klinkt misschien een beetje paradoxaal. Klinkt heel paradoxaal. Maar ik denk dat een, een, ja, toch een, een, een boel van dat ongenoegen... wat je uh, nou ja, vooral met uh, Pim Fortuyn en nu met Geert Wilders ook ziet... dat komt volgens mij toch ook voor een deel... dat de overheid uh, dingen doet die ze niet meteen zou moeten doen. En dingen die ze wel zou moeten doen, die dus tot haar kerntaken behoren, dat ze die nalaat of onvolledig doet. Geef eens een voorbeeld. Nou, um, nou een, een, volgens mij een, een, een treffend voorbeeld is uh, bijvoorbeeld, um, nou volgens mij is dat Marcouch geweest die dat heeft aangezwengeld, uh, Ahmed Marcouch van de Partij van de Arbeid, die zich heeft opgewonden over uh, politieagenten in Amsterdam-West... die van alles doen. Uh, helpen met huiswerk maken, uh, allerlei coaching, et cetera. Maar hij zei, dat gaat wel ten koste van... gewoon het echte, ouderwetse, ik zou maar zeggen... ambachtelijke politiewerk. En hij weet waar hij het over heeft. Hij is zelf ook politieman geweest. En uh, ik denk dat het extra schrijnend wordt als je het afzet tegen ja, toch het, het, het percentage van uh, opgeloste misdrijven. Dat is volgens mij 2,4, 2,5 procent. En ja, dat uh, zien burgers ook, denk ik. Dus die, en, en, en die begrijpen dat niet helemaal. Dat, er worden verkeerde verwachtingen gewekt. Uh, als je komt zeggen dat je fiets is gestolen ja daar moet je eigenlijk al niet meer aan beginnen. moet je eigenlijk al niet meer willen aangeven. Want het is toch eigenlijk onbegonnen werk. En ik denk dat is... Enerzijds kun je zeggen, dat is een, dat is een detail, dat is een klein ding. Anderzijds, ja, is dat wel wat we met elkaar hebben afgesproken? Dat is wel het sociaal contract wat er ligt... waar Thomas Hobbes, 17e-eeuwse filosoof, over heeft geschreven. Uh, wij als burger zeggen, uh, we bergen onze honkbalknuppel op. We gaan er niet zelf op uit... Als wij uh, genoeg doening willen of, of, of wat dan ook. Het geweldsmonopolie hebben we bij de staat gelegd. Maar dat betekent wel dat, dat heeft ook een verplichtende werking uh, Dus in die context ja, vind ik zo'n 2,5 procent best verontrustend. Nou, op, op die manier denk ik ja, zou, zou een herbezinning zeker, uh, zeker nuttig kunnen zijn. Als je kijkt naar. Um waar toch ook klappen vallen. Het is de kinderopvang, het is de vreemdelingenopvang... het is de uh, jongeren met een laag IQ. Het is, um, um, en dan is, jij noemt mezelf het woord paradoxaal... het is bijna paradoxaal, om als in die hoeken... die toch al redelijk zwaar hebben... dat daar nog een, een, een langs langsgehaald wordt... dat die dan tevreden moeten zijn als burger... over wat er zich voltrekt in de samenleving. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ten eerste denk ik uh, dat we er ook voor moeten waken om iedereen als kwetsbare groep uh, neer te zetten. Uh, Welke ik, van ik, deze groepen ik, ik, ik weet, noem je niet kwetsbaar? Nou, bijvoorbeeld niet je hebt het over de he? kinderopvang. Uh, ik, ik weet er zelf uh, alles van, omdat ik ook twee jonge kinderen heb. En ik vind het uh, vervelend dat daarin uh, wordt gekort. Tegelijkertijd is dat... Um, nou ja, laat ik zo zeggen, ook weer niet meer dan vervelend. In de zin van dat dat tot een radicaal andere levensstijl zou moeten leiden. Uh, of zelfs tot het, het stoppen met werken... zoals vaak nogal apocalyptisch wordt, uh, uh, wordt neergezet in de krant... Ik ben daar dus ook niet per definitie van, uh, van overtuigd... dat dat ook zo'n enorme vaart zal lopen. Dat nu men massaal weer thuis gaat, uh, gaat zitten. Men gaat op zoek naar andere oplossingen. Uh, dus ik ik, ik, ik, ik, ik, ja, ik... ik zie niet dat dat zo'n enorme vaart zal gaan lopen. Ik praat met Sebastian Valkenberg en straks in het tweede uur... Uh, praat ik graag met u door. We kijken een keer terug naar het afgelopen jaar, nog een keer. En ik wil graag van u weten: wie is voor u de belangrijkste man, of vrouw, of kind van het afgelopen jaar en waarom? U kunt bellen met 0800 1121 of mailen naar casalunaapenstaatje ncv.nl of twitteren via hashtag Casaluna. En als u dit gesprek wilt terugluisteren, dan kan dat natuurlijk altijd via www.radio1.nl. Sebastian, wie is voor jou met stip de belangrijkste man, vrouw, kind? Ja, lastige vraag is dat. Uh, mag ik. Nou, ik weet niet of het de man van het jaar is, maar laat ik het zo zeggen, ik heb er erg van genoten toen ik samen met mijn zoontje naar de. De lancering van Andere Kuipers heb gekeken. Um, sowieso ja, omdat het gewoon leuk, spannend is om te kijken. Maar ik denk ook, ja, dat is ook wel volgens mij. We hebben het tijdens het gesprek gehad over techniek en de rol van techniek. Uh, en ik denk dat de, de ruimtevaart ook wel een mooi voorbeeld is van waartoe de mens, de mensheid, in staat is. En ik hoop. Voor 2012 dat we toch ook inderdaad een beetje van die, iets van die vermetelheid, zeg maar, het verleggen van grenzen, dat we dat weer een klein beetje herwinnen. Want ja, 2011 was toch een beetje het jaar van, ik zal maar zeggen, de knauw in het uh, zelfvertrouwen. Nou ja, dus met, met, met die uh, redenering in het achterhoofd zou ik dan toch uh, Andere Kuipers willen noemen. En welke grens hoop jij persoonlijk te verleggen in 2012? Mm. Nou, enerzijds ja, hoop ik op uh, meer hetzelfde, Gewoon schrijven. Ah, dat is, een, dat is niet ik... echt een grote grens. Nee, nee, nee dat, dat besef ik ook nu ik het zo uitspreek. Uh, ik, ik, ik, nou, wie weet kan ik een mooie aanzet geven tot uh, die grote roman die er ooit een keer moet komen. Dus laat ik dat dan bij deze uitspreken als, als goed voornemen. En wat wordt het thema van de roman? Dat houd ik nog even bij me, als je het goed vindt. Zit wel in je hoofd? Dat zit zeker in mijn hoofd, ja. En wanneer mogen we verwachten? Ik vrees dat dat wel een meerjarenplan is. Oké, okay, dan hopen we dat je weer terug kunt komen. Is goed. Dankjewel, wel, Valkenberg. En wij gaan hier luisteren naar het bureau. En daarna zijn we terug. En dan hopen we dat u wilt bellen. En wilt vertellen wie voor u de allerbelangrijkste man, vrouw of kind is geweest het afgelopen jaar. Dank u wel.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 Hij bleef niet staan, maar stapte op hen af... en sloeg die grote in zijn leren jack met een geweldige klap op zijn kaak tegen de grond. Het volgende ogenblik wipte een van de twee anderen die op zijn rug gesprongen was over zijn hoofd... en trapte die de derde keihard in zijn kruis, zodat hij krimpend van de pijn bleef liggen. Hij zag de tweede weer overeind komen en sloeg hem voor hij iets kon beginnen... keihard als een kin, zodat hij opnieuw tegen de vlakte ging... richtte zich langzaam op, dreigend in de richting van de bank... waar de vijf anderen stonden toe te kijken. Maar toen hij langzaam in hun richting liep, wachtten ze hem niet af... en sloeg op de vlucht. Op datzelfde ogenblik stopte een politiewagen met loeiende sirene. Er sprongen twee agenten uit die hem inrekenden. Hij zag zichzelf voor de rechter staan met de wetenschap dat hij één van de drie gedood had. Eerst alle drie, maar dat leek hem toch wel te veel. En twee zwaar gewond. Hebt u er spijt van? Vroeg de rechter. Nee, edelachtbare, antwoordde hij. Of nee, meneer de rechter, dat is beter. Meneer de rechter, meneer de officier. Nee, meneer de rechter. Of nog beter, als ik met ja of nee moet antwoorden... nee, meneer de rechter maar het is iets ingewikkelder. Ik had niet de bedoeling te doden. Ik werd aangevallen nadat ik gezegd had... dat ze dat meisje met rust moesten laten. Nog beter is natuurlijk om zulk tuig op zo'n harde, strakke toon... toe te spreken dat het zelfs niet bij hen opkomt iets te beginnen. Ha! Ik ben terug. Ik heb van koning gehoord dat je terug zou komen... Ga eens zitten. Hoe gaat het nu? Goed. Wat is goed? Ik heb een pacemaker gekregen. Een pacemaker, wat is dat? Een batterij. Eigenaardig. Ze zijn toch wel knap. Vroeger had je dat niet. En nu kun je dus weer gewoon werken... Dat moeten we afwachten. Als je zo'n pacemaker hebt, zal dat toch wel gaan? Dat hopen we. Goed. Ga dan maar weer aan je werk. Weer een boek dat ik aan het bureau schenk. 36 mark. En dat schenk ik zomaar. Eigenlijk zou je natuurlijk alle boeken aan het bureau moeten schenken. Niet alleen de boeken waar u niks aan vindt. Hoezo? Omdat u ze in bureautijd recenseert. Maar ik lees ze s'avonds. In mijn vrije tijd. U hebt wel eens gezegd dat een wetenschappelijk ambtenaar 24 uur per dag beschikbaar moet zijn. Dat heb ik gezegd. Maar, maar de boeken die hij recenseert mag hij zelf houden. <laughs> Jij bent toch wel een Puritein. Maar ik mag dat wel. Dat ben ik zelf ook. Behalve als het boeken betreft. Behalve als het boeken betreft. Voor een boek zou ik, geloof ik. Een moord is wat veel gezegd, maar ik zou er geen bezwaar tegen hebben om het te stelen. Dit is strikt sub-rosa natuurlijk. Natuurlijk. Hebt u wel eens een boek gestolen? Nee. Daar ben ik te onhandig voor. Ik zou meteen door de mand vallen. Maar ik zou me niet schuldig voelen. En dat zegt wel wat als je je altijd schuldig voelt. Hij zegt dat hij beter is. Maar geloofde je dat. Hij ziet er broer uit. Als je mij vraagt, heeft hij dat een in Indi opgedaan? Moet je niet verder vertellen, hoor, maar als je hoort wat hij daar heeft uitgespookt. Heeft hij dat verteld? Wiegel... Dat heeft hij allemaal aan Wiegel verteld. Gedonder met meiden en zo. Maar dat krijg je toch niet vanuit je hart? Nou, ik weet het niet. Maar goed lijkt het me niet. Volgens mij is hij morgen weer thuis. We zullen zien. Meneer Slofstra. Hebt u tijd om deze passages op fiches over te tikken? You are Bos. Hoe gaat het nu met uw verloofde? Dat is alweer uit. Uit? Ik kon het tuinhuisje opschilderen. Maar slapen? Ho maar. En toen ik klaar was, kon ik vertrekken. Dat is niet zo aardig. Nee. Maar ik krijg een andere. Ik heb al bericht gehad, een weduwe. En dat is maar beter ook, want deze had veel te veel kapsoons. Hebt u al een afspraak? Volgende week. Ze heet Tuin. Tuinstraat. Grietje Tuinstraat. Straat heet ze van zichzelf. Juist. Ach, meneer Slofstra, kunt u nou eens niet even uw mond houden? Meneer Koning vraagt het mij toch? Maar wij hebben de hinder van. U hoort het. Ik mag niet zoveel praten. Ik hoor het. Maar ik trek me er niks van aan. Hoe gaat het? Het gaat. Zo'n eerste dag is verdomd zwaar. Dat is het al na een vakantie. Ik denk dat ik straks weer naar huis ga. Ja. Dag, Bart. Dag, Annegien. Dag, zei. Dag, meneer, dag meneer, koning. meneer Koning. Jullie zitten hier wel, verdond nou. Ik had toevallig enige uren tijd. Nee, dat bedoel ik niet. Ik heb er geen last van. Kom je Ja, Jawel hoor. Moet ik niet helpen? Nee, ik zou niet weten waarmee. Schiet het op? Ik heb het bijna af. Ik breng het u voor ik naar college ga. Is het leuk... Ik vind het leuk. Ze zitten daar wel verdomd nauw met z'n drieën. Wie bedoel je? Bart, je voor en Stoutjesdijk. Van der Haar heeft mij beloofd... dat hij volgend jaar de gymnastiekzaal laat ontruimen. Dan komt er meer ruimte. Kan ik dan niet de achterkamer krijgen... en de gruiter weer de oude plaats van Wiegel? Vouw je hier dan weg? Nee, voor de studentassistenten omdat Bart hier straks ook hele dagen komt, als dat doorgaat. Dat is een goed idee. Dat zou ik zelf verzonnen kunnen hebben. Help me maar onthouden als het zover is. Mijn artikel. Dank je. Er is nog iets. Noemt u mij in het vervolg Kees? Of meneer Stoutjesdijk, maar geen Stoutjesdijk. Goed. Dank u wel. Dag, meneer Koning. Tot morgen. Die verdomde aanspreekvormen. Hoe bedoel je? Dat ge je en ge u. In Engeland hebben ze daar geen last van. Maar je bent niet in Engeland. En wees daar maar blij om. Bovendien vind ik het heel goed dat die jongens u tegen je zeggen. Je moet daar niet te gauw mee zijn. Boesman uh, 60. Dit was 32. Is het daar niet? Dat moet hem zijn. Even vraag. Ben je hier bij Boesman? Daar bent u. Mijn naam is Ansing. Ik komt van het bureau in Amsterdam. Ik heb er nog een brief geschreven. Ah, hier Ansing. Kunt we maar in. Uh, zullen we hier nou maar beginnen? Hebt u hem inschakeld? Ja. Dan giet uh, ik u in de allereerste plaats van harte welkom namens deze kleine commissie hier. En ik spreek de wens uit dat het maar een vruchtbare avondwijs mag... voor u als heer en dames van de wetenschap, maar ook voor u's durken. Dank u wel. En daarom heb ik vanavond twee oudere boeren bereid vonden hier mede aanwezig te zijn... omdat ze beter dan mijn persoontje weten hoe dat het vroeger hier toekomt... zodat het vastlegd kan worden voor het nageslag. Dat zijn de heer Hoyting... Die wordt komend jaar 85 en de heer Zwiers, die krek 80 is geworden. En dan zou ik maar zeggen, heer Ansing, als u nou de leiding overneemt, want u weet beter waar u vragen wilde dan ik. Dat wil ik geen aan doen. Ik durft dat hoe je wel bekend bent. Ik ben niet wie van hier opgegreuid. Ansing. Van Dom, heer Ansing. Krek. Dat had ik al dacht. Dan stel ik voor dat u eerst het boerenwerk behandelt zoals dat vroeger gebeurde. Voordat er zoveel machine waren als nou. Dus het ploegen en het meien en het dusken en zo. Dat is meer minafdeling. afdeling. En dan interesseert zich de heer Koning bijzonders voor hoe dat het leven vroeger was. En wat voor verhalen er verteld werden. En alle gebroeken en biegeleuven en dergelijke. Wie van u mag ik het eerst het woord geven? Als hij dat nu eens voor hoe rekening neemt, Swiers, Dan kan Hoiting meer het lijven van vroeger behandelen. Oh, dat wil ik wat doen. En als hij dan begint met het ploegen? achter ook het zeiden uh, en het eggen bij aan te zien, Dat werkt niet zo het hele jaar rond. Dat lijkt me wel. Dan begin ik maar met het ploegen. Uh, Wil de heren en de dame misschien eerst uh, koffie? Laten we dat eerst maar zo. En de vrouw heeft er ook wat koek bij doen. Lust u dat wel? Ik hoef dat er niet bij te hebben. Is er pieren in de koers, mijn jongen? Ik eet nooit geen koek. Ik heb een kunstgebied en dat verdeelt met een kunstgebied. Komt dat er nu allemaal op? Wat we niet nodig hebben, vegen we er wel weer af. Kan ik beginnen? Ja. En ik dan terugdenk aan een tijd van voor de Eerste Weltkrieg. Dan was het vergeleken met nu zo rustig en vredelijk. Vooral hier in Oosterp. Oosterp was toen nog niet meer dan een stuk of wat hoezen. En rondom me was het al woest en ledig. Heide, heide en nog eens heide. Uren en uren wit. En toen waren er mensen die wisten dat het veranderen zou. Want zoals het duister was, mocht ik nogal even naar Boeten gaan. En dan zag ik altijd lichtjes branden. Verscheiden over kon ik ze zien. En dan zei mijn moedje: Ach, mijn jong, zei ze, dat ben al veel loop. Dat komt later nog eens wat. En nu vertel ik dat nog wel eens vaker aan de jongere geslachten. Maar dan zegt ze: Ach, je hebt wat verbeeld. Dat neem ik er ook niet kwalijk, want toen ik nog zo jong was, dan mocht ik altijd nog wel eens geen een bij alle ope gaan zitten. Dan was het twee donker, en dan keek ze het vent. En zo eind zei ze dan: Nu moest ze niet mijn jong. Er gooien twee glimmende vuurballen in. Ik zeg: Waar, opo? is een zandweg hier lang, zei ze. Ik zei, Ik zie niks, naar verbied je. Twee, zei ze, grote vuurballen vooraan, zei ze, en daar zit een roei achteraan. Die zit er voort achteraan, zei ze. Ik zie niks weer. Alweer een, zei ze: wer een roei. Die zit die roei, die zit in witten weer nog, zei ze. Maar alle was al old. Ik zei, ach, zal ik wel zo weten? Zus, doe aan die peulen er ook niet zo, mijn jong, zei ze? Ik zei, oh nee, man, dat zou toch geen peulen? Dat is al zandweg. Daar ziet je niks bij. Zus, deze dan niet? Ik zei, ik niet. Ik zie ze wel, zei ze. Ik zei, maar daar is niks opoe. Er zal van niks weten zei ze, maar ik zei, ik zie ze wel. Maar de oude is natuurlijk eraf erin sterven. maar je heb wel gelikkig en de vroeger zag, was het nog niet. Maar dat kan ik vandaag zien. Nu is het er wel. Want het is verschillende jaren dat hier een molenstraat aan En de auto's die flitsen achter de aan met eeldere lichten. Met rood licht erachteraan. In die grote peulen die zeiden zag, hebben vandaag de telefoonpeulen en de radiopeulen. Dat wat opo doorzien heeft, dat kan ik vandaag in werkelijkheid zien. Tu kan kind voorzien. Of